Ben je er nog over? Ja, Willem, ik ben er nog over. Mooi zo. Dus het, uh, het, uh, het kwikbruin pijlstaartje, dat, uh, dat, zat helemaal, dat zat helemaal fout. Hè? Over. Ja, dat is, het is niet zo gek. Kijk, als je niet zoveel van de natuur af weet... Ik heb het daarvoor gehad over de kwikstaartjes die allemaal lopen. Dus je hebt dat, dat is gewoon een contaminatie noem je dat, hè? Een samentrekking en zo. Nou hoef je je daar niet voor te schamen, hoor, want er, uh, de meeste mensen die uh, hutselen door elkaar als er niets van uh, afweten Over. Oké, okay, Jan. <lacht> Mooi zo, goed. Zeg, um, gieren, lachen, brullen vanmiddag weer in muzikaal onthaal, hè? Dat betekent om 5 voor 12 uh, dat je er weer bent. Over. Ik ben om vijf voor twaalf, ben ik hier weer... Ik geloof dat dit wel leuk was, hè? Dat ik... Ja, god, ik had nog veel meer informatie kunnen geven. Ik kan wel een uur alleen over de planten, en de dieren... en wat ik daar uh, beleef, kan ik praten. <lacht> Heb je nog wel eens gehad met het uh, cactus condoom of niet? Over, je. <lacht> Even gauw lachen nog. Nee, hoor, we hebben er allemaal in gekocht en uh, het mag er door. We hebben ze opgestuurd naar de, naar de, naar de studio en ze, er mag over gesproken worden. Zeg, um... Ik was het, het vond het erg leuk deze uitzending. Het was echt op een golflengte die, uh, die ik anders nooit hoor, omdat ik zondagsmorgens uh, nog op plat lig. En ik dacht dat het voor die mensen het, uh, het erg leuk was. En bovendien, uh, het was erg, uh, ja, hoe noem ik het? Vakmatig, uh, vak, uh, erg goed. Over. Nou ja, ik geloof, veel mensen kennen die vogels. En, uh, uh, nou ja, in de, in, we zijn niet in biologische details getreden, Maar ik geloof toch wel dat het voor veel mensen interessant is om dat te horen. Overigens, om nog even op dat cactuscondoom terug uh, te komen. Jij moet niet denken dat ik zulke dingen er maar slinger om jou een vergelegenheid te brengen. Hè? Ik dacht dat echt. Maar uh, als jij bijvoorbeeld gereageerd hebt op dat worstveldje. Nou, dan mag je, uh, je lopas die je slagerij niet voor een die kan zien. Dan was er geen vuiltje in de lucht geweest. Maar kijk, het is zo, uh, uh, nou was dat geen was hoor, het was een, het was een ru oude rubber handschoen die hier lag en je moet maar aan de mensen die hier werken vragen of die er inderdaad ligt, maar het gekke is dat ik dus al, terwijl ik dat zei was er ineens een soort rem? Hè, dat ik het had, dat ik niet, dat ik niet die handschoen noemde, hè, maar een worstvelletje. Want ik dacht, ik hof, merkte als het ware zonder dat ik jou adem hoor. Merkte ik al een bepaalde schrik. Ik dacht, want als ik die rubberhandschoen handschoen zeg, dan zeg ik meteen la, dan zeg ik er vast achteraan. Later bleek het een, een condam-froler om met vijf vingers te zijn of zo. Dus dat heb ik je bespaard. Over. <laughs> ja, maar je, weet je wat het moeilijk is? Uh, er is helemaal geen vorm van, uh, van adrem zijn en helemaal geen vorm van opnemen. Want dat kan gewoon niet, hè? want jij lult lekker door. En ik kan daar niet opeens nog een keer uitroepen... <tussorts> een, uh, een leuke opmerking. En bovendien wil ik helemaal niet leuk zijn, dat moet jij zijn. Dus uh, je maakt dat verhaal helemaal zelf, zonder dat ik je dat kan aangeven. Zeg, we gaan ermee stoppen. Uh, in plaats van 5 voor 12 moet je je om tien over twaalf melden. Want die uitzending begint om kwart over twaalf. Dus om tien over twaalf. Zijn er nog opmerkingen jouwzijds over ik heb dus begrepen dat ik om tien over twaalf hier moet zijn. En uh, ja, natuurlijk wat jij zegt, dat is zo. Hè? Kijk, als jij ad rem bent, hè, dat, uh, dat zou je kunnen zijn. Maar inderdaad, het over, ook van mijn kant, dat zit er steeds tussen. Hè? En zoiets, zo'n soort gezegde, dat moet inderdaad, dat moet je ergens tussen kunnen gooien bij iemand, en dan weer doorgaan, enzovoort, enzovoort. En wat dat betreft, is natuurlijk dat over een belemmering, zowel voor mij als voor jou, maar het is voor jou natuurlijk een veel groter nadeel. Hè? En jij zegt, nou, ik, ik, ik mag niet geestig zijn, nou, ik probeer ook niet per se geestig te zijn, maar, ik, je mag maar je mag gerust uh, uh, geestig zijn, of mij ze nu een kat geven als je daar de kans uh, toeziet, dat vind ik helemaal niet erg. Begrijp me goed. Zeg, uh, Willem, ik begrijp dat we er nu uitgaan. Ik zeg je, goeiedag. Uh, je gaat misschien ontbijten en zo. En uh, ik was aan mijn ochtendgymnastiek bezig, waardoor ik uh, door die bruine vogel, uh, werd ik daarin uh, in, uh, belemmerd. Of uh, dat werd het onderbroken. Ik groet je en ik ben hier om... Uh, 10 over 12 weer. Hallo Jan, hallo Jan, niet uitschakelen. Want ik moet nog één ding zeggen. Je bent er dus nog... Er is publiek bij, hè, bij die uitzending waar we ingaan. Dus uh, er is een zaal die erop uh, reageert als je wat zegt. Uh, je krijgt een kans op een hele korte slotopmerking. En dan krijg ik hem weer terug om te sluiten. Over. Nou, er is een zaal die reageert tegen ja, jij, Maar goed, ik ben gewoon tegen jou aan het praten. Ik, uh, ik trek me niks aan van al die mensen. Daarom zou ik misschien wel eens iets doorgooien... Wat, waarvan je zegt, nou, nou, denk om... Uh, Mensen boven de 50 ja, maar dat contact, uh, dat weet je ze. Nou, nou ja, ik heb dat tenminste sterk hoor. Ook uh, als ik voor de televisie iets moet doen of zo, dan praat ik tegen die cameraman. Hè? Ik, ik kan nooit denken aan al die uh, miljoen mensen die daar voor die dingen... Daarom vinden veel mensen, wat ik zeg, vinden vaak gedurfd. Maar dat is voor mij gewoon. Jij zou toch ook in een privégesprek zo allerlei dingen zeggen en zo. Uh, uh, uh, bij veel mensen ontstaat een rem dat ze denken... Ja, maar dan luisteren miljoen mensen mee. Maar dat, dat wil ik gewoon voor. Vergeten, dat bestaat voor mij niet. Nou, Willem, ik groet je nogmaals. En uh, als ik van jou hoor heb dat alles oké okay is, dan draai ik het knopje hierom. Dag. Oké okay, Jan, we willen ontzettend uh, gauw eten. Nou, dus, nou is het afgelopen. <laughs> De zender afzetten dus direct. En wij verwachten je terug om tien over twaalf. Vanuit Bredenburg, Over en Sluiten.